Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Citydijkers met het NOS Journaal. De ANWB waarschuwt voor spiegelgladde wegen door ijzer. Vanuit het Zuidoosten trekt regen over die op koude weggedeelten kan bevriezen. In Zeeland zijn daardoor, daardoor al enkele ongelukken gebeurd. De politie adviseert daar alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Wegens de gladheid is er volgens Rijkswaterstaat al bijna een miljoen kilo zout gestrooid vandaag. KNMI verwacht dat de gladheid aan het eind van de avond af zal nemen. Argentinië heeft het WK voetbal gewonnen. In Qatar werd regerend wereldkampioen Frankrijk met strafschoppen verslagen. Na verlenging bleef de stand gelijk op 3-3. Sterfspeler Lionel Messi scoorde de 1-0 na een penalty. die Maria tikte de 2-0 binnen na een counter. Maar in de laatste 10 minuten van de reguliere speeltijd... kwam Frankrijk terug met twee goals van Mbappé... In de verlenging scoorde hij en Messi allebei nog een keer... waardoor de finale uitkwam op penalties. Frankrijk miste twee keer... waardoor Argentinië er uiteindelijk met de titel vandoor ging. Het afgelopen weekend zijn in Zoetermeer drie agenten mishandeld door jongeren. De incidenten waren in het uitgaansleven, vrijdag en zaterdag nacht. In twee gevallen waren het omstanders... die zich bemoeiden met ingrijpen van de politie. Een vrouw van 20 en twee mannen van 24 en 25 jaar zijn aangehouden. De Wegenwacht vraagt automobilisten alleen te, bel, te bellen voor spoedeisende hulp. De wachttijd loopt op tot twee uur. Door het winterweer melden veel automobilisten zich met auto's die niet willen starten vanwege haperende accu's. Als het gaat om kleine klusjes, als een kapot lampje, vraagt de ANWB om pas maandag met de Wegenwacht te bellen. Het weer, vanuit het zuidwesten overal regen. Door ijzel kan het ook nog verraderlijk glad zijn komende nacht loopt de temperatuur op en dan verdwijnt de gladheid. Morgen is er dan regen en veel wind, bij maximaal een graad of 9. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. De A6 van Muiden naar Lelystad is gedeeltelijk afgesloten bij Lelystad... door een zoekactie van de politie. Vanaf Almere regenboogbuurt is de verdraging ruim 20 minuten. Je kunt het beste de omleidingsroute U10 aanhouden.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1521. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Ja, we beginnen natuurlijk helemaal in de sfeer van de kerst en dat doen we met Charles Sans Panic. En Hij heeft het album All is Calm gemaakt. Um, daarna komt Dan Kennedy op de piano. En die gaat even flink te keer met uh, het album heet Unchanged Noel. Dan hebben we een single van Paul Laundrie, Optimistic. Optimistic ja. En eens even kijken, dan zijn we bijna toe aan dus, uh... de oudjes. Uh, Michiel mensing. Ik dacht dat dat ook een Amsterdammer was. Lang geleden, in 1995, maakte hij een EP'tje. Toen maakten ze al EP's Alone in the Summer, heette dat. Nou ja, dan hebben we weer de nodige albums van lange werkjes. Zoals deze die op je achtergrond hoort. Summer Magic van Anton Joeks. Maar we krijgen ook andere uh, artiesten met Byron M. Davis met Winter's Glow... Een Summer Sunset, The Third Force, ook in Amsterdam zit daarin. Elen uh, is kennelijk tegenwoordig uh, kunstschilder. Uh, en in die periode maakte hij, zat hij bij de Third Force, dus met twee anderen, in Amerika voor het label Cire, Cyber Octave, even goed zeggen. En daar hebben ze verschillende albums van de Third Force hebben ze toen gemaakt. Ik dacht een stuk of drie. En toen hadden ze blijkbaar geen zin meer in. Drie en drie. En toen was het klaar. Peacefulradio.info, dat is de website waar je alles kan vinden. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 artists on peaceful radio please visit my website at www.metamindfulnessmusic.com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 This is Beth Phelan of Acoustic Ocean. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at AcousticoceanMusic.com. All <laughs>